3 uur. Het NOS-journaal. Lieselat Thomassen. Woningbouwvereniging Laurentius hoeft de voormalig directeur financiën... geen loon te betalen. De rechtbank in Breda vindt dat de bestuurder in oktober terecht ontslagen is... omdat hij medewerkers heeft geïntimideerd. Bij Laurentius liep een onderzoek naar de financiële gang van zaken... bij de corporatie. De directeur zou medewerkers onder druk hebben gezet... om bepaalde zaken wel of juist niet tegen de onderzoekers te zeggen... Laurentius staat onder verscherpt toezicht... omdat de algemeen directeur wordt verdacht van oplichting. De woningbouwvereniging heeft ernstige financiële problemen. In Amsterdam hebben programmamakers en regisseurs actie gevoerd... voor het behoud van het Mediafonds. Tegen de ramen van het gebouw aan de Herengracht waren gele actieposters geplakt... met de leus handen af van het Mediafonds. De actievoerders willen het fonds behouden... omdat het honderden producties per jaar financiert...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 Het weer. Vanmiddag vrij veel bewolking en buien bij ongeveer 7 graden. Morgen vooral in de ochtend nog buien. Morgenmiddag wordt het geleidelijk droger. Het wordt in de middag opnieuw een graad of 7. ANWB, verkeersinformatie met de files op dit moment. Op de A10 bij Amsterdam ring west richting Zaanstad staat voor Westpoort 2 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd... bij knoppen te Er staat 3 kilometer file. Verkeer dat uh, van de A16 naar de A20 richting Gouda wil... dat, uh, dat staat in de file van 3 kilometer. Maar uh, dat is ook niet mogelijk op dit moment. Dus even wachten nog. Verkeer kan wel van de A16 naar de uh, A20 richting Hoek van Holland. Dat gaat via de vluchtstrook. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... bij knoppen te dus 2 kilometer...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 Help kinderen die medicijnen op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. <tied>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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met een tafel Leo de Boer. Hij zette met beleggingen zijn erfenis en die van zijn zoon op het spel. En toen kwam tot overmaat van ramp ook nog de bankencrisis. In plaats van zijn zoon te vertellen dat al het geld weg was... maakte Leo de Boer er stiekem een film over. Anneke Ammerlaan, foodwatcher, vertelt ons wat voor soort kerst we gaan krijgen... en waar we naar terug verlangen. En straks is onze dichter bij de dag Onno Kosters. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Foodwatcher Anneke, Anneke Nog een week en een dag, dan is het de eerste kerstdag. Heb je al inkopen gedaan? Uh, een aantal basisdingen, ja. Die heb ik al wel in huis. Als daar zijn? Uh, wat koekjes en uh, ja, dat wijn heb ik gekocht zaterdag... En is dat nodig om dat nu al te doen? Of is het gewoon zo gelopen in jouw leven? Nee, oh. <laughs> dat is een hele mooie. Nou kijk, voor mij is het natuurlijk kerst, uh, meer een periode dat ik ga kijken wat er gebeurt... om van daaruit de analyse naar volgend jaar te maken. Dus ik kom in alle supermarkten. Ik lees, ik lees alle krantjes om de trends te scannen... en te kijken van nou, wat kan ik daaruit uh, leren. Nou ja, en, en dan de, neem je wat mee. Wat is de trend op het moment? Nou, er zijn twee uh, thuiseten natuurlijk. Uh, Vanwege de crisis? Ja, enerzijds vanwege de crisis natuurlijk, want geld, maar aan de andere kant speelt met name veiligheid, geborgenheid eh, daarin een grote rol. Want thuis, uh, thuis eten is veiliger dan uit eten? Ja, dan ben je toch onder elkaar, onder de familie. En moet ik niet vergeten, je hebt tegenwoordig veel kleinere families. Als je natuurlijk vroeger met acht kinderen thuis kwam... dan kon er nog wel eens een ruzie ontstaan. En nu zijn de groepen. Dan was het mensen, veiliger om uit eten te gaan? Bewijs. Ja, dan moest je. houdt nu, iedereen zich ja. in. En nu zit je gewoon veel meer met de groepen bij elkaar die je zelf wilt. Omdat dat samengestelde families zijn. Dus het dus kan thuis? Een, ja. En dan zie je twee dingen. Uh, um, of um, uh, betaalbare luxe... Of budget koken. Wacht even. Betaalbare luxe. Laten we daarmee beginnen. Ja. Bij betaalbare luxe. dan koop je een, een redelijk stuk vlees. Een, een rollade. Dat is wel zo'n beetje. het grootste trendvlees deze kerst. Dat is toch jaren 50, rollade? Nou ja, maar kijk eens naar alle nostalgie die we oh, ja. op dit moment oh, ja. hebben. Dat en alle het retro. Er is dus... nee, niks, maar het is juist. Niet, dat het is toch niet heel hip of zo? Rollade. Nee, nee, nee. Maar, maar, maar alles van vroeger is hip nu. Dat is. ga maar eens kijken. Alles is retro. Hm. En um, dan. Die zit al in een bakje. Die hoef je alleen maar in de oven te schuiven. En dan bizarre, ben je klaar. Dat is weer zo gebeurd. Ja, nou dat is wel leuk dat je dat zegt, want we komen uit onderzoek uh, steeds meer te weten dat mensen toch iets willen doen. Dus wat je ziet is dat alle supermarkten weliswaar dat soort vlees hebben, maar er nog net een paar extra taps, tips bij geven, zodat je dat toch nog iets van jezelf hebt. je het gevoel hebt dat je het zelf hebt gemaakt. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, ja. maar dat lijkt dan nog zo. Dat lijkt zo. Ja. En dan heb je daar tegenover het budget koken. Ja, even, even nog de, ja? de betaalbare luxe afmaken. Ja. We hadden de rollade. Wat doe je erbij? Uh, ja, je wilt niet geloven, maar om het nou retro te hebben, spruitjes. Spruitjes is dé trendgroente van jaar. Op de eerste kerstdag? Dag. Ja. Okay. Nou, het is heel grappig, hè. Spruitjes heeft natuurlijk ook dat nostalgische gevoel. Enerzijds, het is een seizoensgroente en je hebt smaak. Kijk, als je denkt aan varkensvlees, heb je toch een wat sterkere smaak ook bij nodig. Maar wel uh, sausjes of zo erbij, want als je die spruitjes gewoon Ja, dat hangt er vanaf. En... Of als je ze mooi vers hebt, stoom je ze en anders met spekje bakken. Dus er gebeurt altijd wel iets mee. Heel graag. Ja. Want anders lijkt het me niet zo lekker. Ah, wel. Ja. Natuurlijk spruiten, heerlijk. Ja? Ja, ja, maar dan moeten ze echt vers zijn, want dan heb je een mooie smaak. Meneer de Boer? Ja. Oh, ik, zou dat, ik, ik smelt altijd kaas overheen. Ja. Vind ik heel lekker. Okay, dus het moet ja, wel een beetje smaak hebben voor mij. Ja, dat, ja alleen maar spruitjes. Dat nee, dat, uh, nou nee, ja, dat spruitjes is interessant hoor. Want het is zo populair in Amerika. Dat die spruitenboeren in Nederland draaien een fantastisch jaar. Want ze exporteren alles naar Amerika. Hebben oh. ze daar geen eigen spruitproductie? Nog. Nou ja, dat, dat hebben ze wel. Maar um, de ex-CEO van uh, McDonald's die is een hele moderne nieuwe fastfoodketen gezonde fastfoodketen begonnen maar het is een berouw naar de zonde ja, nou ja, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar Ingeer. het is wel heel boeiend. Want hij heeft het spruitje zeg maar, tot het friek van de toekomst benoemd. Ah, ja. <laughs> ja, nee, en hij <laughs> doet wat hij verkoopt in zijn onwijs leuke restaurant. Het is dat zover weg, eens, anders zou ik er morgen al zitten. Zijn bijvoorbeeld geroosterde spruitjes met een dip. Dus dan heb je hele grote spruitjes. Oh, dat kan wel weer lekker zijn, dat geloof ja, ik. en, en een pizza met spruitjes. Hmm. Uh, Oké, okay, budgetkoken. Wat is dat? Nee, dat is wat het zegt. Dus je koopt de ingrediënten en je maakt de luxe eigenlijk thuis. He, dus je investeert, je bent goedkoop uit omdat je daar moeite in investeert. Maar wat koop je? Nou ja, ook daar zie je dus dat we uh, normale ingrediënten uh, gebruiken die we bijzonder maken, maar we experimenteren niet. Bl dit, jaar, ja? dit jaar geen kaviaar, geen uh, ganzenlever, geen, nou, noem maar op, Allemaal geen oesters. Duur. Enerzijds te duur ook, het is ook niet hip. Hè? Ik zeg altijd het voedsel van de, van de armen is het eten van de rijken. Dus dat is een hele nieuwe manier van kijken naar eten. Want het varkenspootje is ook meer waard eigenlijk dan de, uh, ja, dan de rollade. Alleen het varkenspootje bereidt wat lastiger. Maar wat, wat voor dingen moet je dan denken? noemen ze een voorbeeld van een gerecht wat je dan met dat budget koken zou kunnen serveren. Uh, nou, je kunt diezelfde varkensrollade serveren. Alleen je koopt die rollade los en dan ben je veel goedkoper uit. En je maakt er een sneetje in. Je vult hem met uh, wat uh, gezond gedroogde tomaatjes en je schuift hem in de oven. Oh ja. En je kunt een spruitjeschotel kopen die kant-en-klaar is. En je kunt hem natuurlijk zelf bereiden. Maar het allerleukste is dat één groot heeft een gerecht van Jamie Oliver... wat je kant-en-klaar kunt kopen. Maar achter in het boekje staat ook hoe je datzelfde gerecht zelf kunt bereiden. En dan is het veel goedkoper en heb je er meer lol van. Heb je er meer... Nou ja, dat hangt natuurlijk van je kookkunst. Ja, ja, dat, ja, dat is ook wel weer waar. Um, eigenlijk eten we dus hetzelfde. De mensen die betaalbare luxe eten en de mensen die budget kopen... die eten uiteindelijk hetzelfde, alleen maakt ze anders klaar. Dus ja. ja. Oké. Okay. De basisingrediënten zijn gelijk. Iedereen eet varkensroulade met spruitjes. Ja, en samen delen. Dus groot vlees, grote desserts, tapas, fingerfood. Het gaat vooral om... En ja, Ik zeg altijd, zolang ze eten kunnen ze geen ruzie maken. Nee, dat is ook weer waar. Zelfs thuis niet. Leo de Boer, jij gaat koken met kerst? Ja, laat ja, ja, maar raden. Varkenscolade met spruitjes? Nee, nee ik zit, ik zit in, in, wel in, in een grote romp vlees, maar dan in ham. Zo'n ja, ja. zo zo beenham. Ja. En ja. Dat, uh, dat is een beetje traditioneel bij ons. Mijn vrouw is Ierse. En eigenlijk, uh, ja, of, of kalkoen, maar dat vind ik zelf, dat vind ik moeilijk klaarmaken. wordt altijd te droog bij mij. En ham vind ik heel makkelijk en ook heel lekker. En blijft heel lang goed. Dan kun je drie dagen van eten. Nou, bent, u, bent u trendgevoelig met koken? Is het elk jaar iets anders? Totaal. Nee, nou, ik, ik dat heb is geen idee. Dat, dat, dat je niet trendgevoelig bent. Ja, wij. Ja. Oh. Wij eten dat thuis is, ook ja. elk jaar hetzelfde. Oh. Is, er, is er eigenlijk wel iemand die zich aan die trends houdt? Nou, dat is het. Ja, nee, er zijn hele grote groepen mensen die de trends volgen. Oh. Okay. Ja. Uh, Gourmetten, doen we dat nog? Ja, nou, Gourmetten is natuurlijk net zo Nederlands als Sinterklaas. Um, dat gebeurt nog steeds, is het nog steeds heel groot, maar het neemt langzamerhand af. Want? Nou ja, dat komt omdat steeds meer mensen plezier krijgen in koken. En iets anders willen doen, iets meer willen doen. En is niet echt koken. Nou ja, en die ellende naar die stank in huis. Dat is natuurlijk ook uh, wat heel veel <laughs> mensen niet zo leuk vinden. Het is gewoon fondue, gedoe. Wat drinken we erbij? Uh, nou, heel veel toch wel Frans en uh, een beetje Italiaans. Uh, wat we kennen. En natuurlijk bubbels. Alleen, ja, Prosecco zet je niet meer op tafel. Nee? Het is, nee. nee, dat is een kan beetje. Kan echt over. niet meer ja, dat oh. komt namelijk tegenwoordig ook van de tap, dus dat is niet. Dus het is of cava of crema. Ach, die is toch veel lekkerder dan champagne. U luistert naar dit is de dag met Thijs van den Brink en Elsbet Gluteken. Shiny Happy People R.E.M. Hier in de studio filmmaker Leo de Boer. Hij viel voor een aantrekkelijke online rekening van iSafe. En het is allemaal nog niet zo heel lang geleden... dat meer dan 100.000 Nederlanders zo'n rekening hadden. De Boer heeft nu een film gemaakt over zijn beleggingsperikelen... die niet alleen hemzelf treffen. Het leek zo'n slimme zet. Je geld op een rekening zetten bij iSafe. Ik kan niet geloven dat ik mijn geld uh, kwijt ben. Net als 100.000 andere mensen in Nederland... viel ik voor die hoge rente. Je bent aansprakelijk... Voor het uh, verlies dat met het geld van je zoon is geleden. Het lukt me maar niet om het aan Michael te vertellen. Ik weet gewoon niet hoe. Wat bezielde mij om voor dat procentje hoger te gaan? Leo de Boer, hoe is het begonnen? Ehm. Uh... Nou, ik, ik begon met sparen. Uh, ik, was, ik ben van huis uit spaarder. Mijn vader die zei, je moet, je moet sparen. en uh, Ik had een spaarbankboekje op de, op de, op de lagere school. En uh, uh, de, daar kregen wij elke week een beetje geld mee. En dan kwam er een meneer met een leren tas. En dan kreeg je zegeltjes, die kon je in een ding plakken. En dan kreeg je nou, met een spaarbankboekje werd dat bijgeschreven, die rente. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ook met het begrip rente uh, geconfronteerd werd. En ik vond dat totaal wonderlijk, dat je dus geld kreeg. Als je geld had. Ja. En dat, dat je daar niks voor hoefde te doen. Nee. Dus dat heeft me wel een tijdje bezig gehouden. Maar het was al wel heel lekker ook. En dat gevoel dat rente eigenlijk gek is, heeft me eigenlijk nooit losgelaten. U was tien. Of, of zoiets. Zoiets, ja, ja. ja. Dat was de vijfde, vierde, vijfde klas uh, uh, van de lagere school. En, uh, um, maar ik vond het wel heel lekker. Dat idee van rente. Ja, want je kreeg iets. Ja, en je zag het vooral groeien. En dat is het hele slimme wat iSafe deed. Was je elke maand een afschrift sturen waarbij die rente vermeld stond. Even en, wachten, want u, u, uw moeder overleed. U kreeg een erfenis. Ja. En uw zoon ook. Ja, en, wij, wij kregen allemaal een gelijk deel. Ja. Kleinkinderen en, en kinderen werden gelijk toen was, toen was natuurlijk de vraag bij u, ja, wat moet ik met dat geld doen? Toen dacht u iSafe. Ja, nou het was een combinatie. ICEF was eigenlijk ook al. Uh, uh, daar, stond, daar stond geld van mezelf. Ik, ik, kijk, ik ben dat geld van de ICEF ook weer teruggehad. Dus ICEF was voor mij het topje van de ijsberg. Ik ben Mooi, veel... Mooie woordspeling. ICEF, de <laughs> ijsberg. <i> <laughs> ja. ja. Ik ben eigenlijk veel meer geld verloren met, uh, met beleggen om ook weer geld terug te proberen te winnen. Ja, want, want hoe, hoeveel was de erfenis? mogen we dat weten? Uh, we hebben allemaal 50.000 gehad. Ja, en nu moest daar wat mee begon met iSafe, daar ging het fout mee. Maar dat geld kwam wel weer los hè? Ja, op een gegeven kwam, moment. Maar kwam, toen dacht uh, u wel, uh, van nee, ik wil wel dat die erfenis een beetje hetzelfde blijft. Dus ik, toen bent u van alles nog wat gaan proberen om, om dat zo te houden. Ja, ik, ik merkte gewoon dat die, die, die inkomsten uit dat geld, die liepen terug. Op een gegeven moment was het, de spaarrente was, was 2%. En op dat moment ben je geld aan het verliezen. Want dan is de inflatie begint je in te halen. En uh, ja, ik vind het Nederlandse gezegde: het dief van je eigen portemonnee. Nou, dat is heel erg uh, in Nederland. Een dief van een andermans portemonnee. <lacht> dat, dat gaat nog. Nog toch? Ja. Uh, ja, nee, maar de, de appreciatie van als, als, je, als je stom doet met geld. dat, dat wordt toch wel heel erg. Uh, uh, uh, uh, beschuldigend bekeken en bekeken. En de tijd veranderde ook. Het werd heel laagdrempelig om in te stappen met beleggen. Er kwamen commercials voor. Ik zou dat vroeger niet in mijn hoofd gehaald nee, hebben. U laat u nu veel ook een aantal van die commercials zien. En dan inderdaad wordt het zo gepresenteerd alsof we dat allemaal heel makkelijk zouden kunnen. En we zouden allemaal heel rijk worden. Ja, en, en on, je kreeg online beleggen. Je kon heel makkelijk instappen. Dus dat was heel verleidelijk om dat te gaan doen. En op een gegeven moment verlies je wat geld. En mijn grootste probleem was geweest dat ik me daar heel erg op fixeerde. Ik wilde dat verlies terugwinnen. Op een gegeven moment ging het helemaal niet meer om, om, om geld verdienen. En net als iedereen in de crisis, ik bedoel de meeste mensen die, die bij ABP bijvoorbeeld zitten... die hebben ook geld verloren. Iedereen is ongeveer tussen de 25 en de 30 procent vrij mm -hmm. kwijt. Alleen ik wilde dat per se terughalen, omdat ik ook al meteen merkte hoeveel het was. De meeste mensen. Voor de meeste mensen komt dat moment pas als je echt gaat kijken hoeveel je kwijt bent... En dat heeft voor mij lang geduurd, maar op een gegeven moment uh, ging ik dat eens uitzoeken. En af en toe ging u zelfs, u bent leraar, in de pauze even kijken hoe het met uw aandelen ging. En dan, en dan vervolgens zat u heel erg zielig in de lerarenkamer, want dan waren ze weer gekelderd. Ja, dat, was, af, uh, dat was het hoogtepunt dat ik probeerde om in één keer alles met TomTom. Tom. Die was enorm gestegen de afgelopen dagen. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik als ik dat daarmee doe, dan heb ik in een paar dagen heb ik weer, weer, weer een hoop terug. En op het moment dat ik instap, dan klapte natuurlijk om en dan in een, binnen, een, binnen een paar uur, ik reed naar heel en ik zat in de kantine van de school en ik keek even tussendoor op een computer... en ik was toen een paar duizend euro kwijt. Ja. En een, dat heeft een belegger me later ook uitgelegd hoe dat komt. Die zegt, ja, als jij instapt, dat met je dumb money, met je domme geld... dan weten wij dat het tijd is om uit te stappen. Want mensen, als jij stappen, alleen maar in als het bewezen ja. omhoog is gegaan. Want anders kom jij niet. Nee. En dan weten wij dat afgelopen ja. is, want je moet namelijk laag kopen. Hoog verkopen. U zoekt ook het mechanisme uit in die film van hoe komt het nou dat ik dan toch blijf denken dat ik dat geld terug kan verdienen. En, wat, en heeft u dat antwoord daarop gevonden? Nou ik denk dat ik me ook wel <coughs> schuldig voelde, uh, uh, ja, vooral naar mijn zoon toe, dat ik denk ik moet dat geld weer uh, compleet maken. En het, het incasseren van je verlies is ook een hele belangrijke functie in beleggen dat je op een gegeven moment... Niet, niet probeert dat als een gek terug te krijgen. Dan, word je, dan komt er een soort waas voor je ogen... en dan ga je ook gokgedrag vertonen. Want hoeveel was ik kwijt? Ik was er iets van... nou het is geleidelijk aan, is het, is het meer is het de helft geworden. We zijn van die 50.000? Ja, we zijn allebei ongeveer de helft kwijtgeraakt. Ja. En, en uh, dat was natuurlijk veel minder op een gegeven moment... maar omdat ik het probeerde terug te winnen... Uh, nam dat toe. Ja, en dan het verlies nam toe. Ja, het heeft even geduurd voordat ik door had... dat ik echt op de verkeerde weg zat. Hm. En ik dacht, er moet een moment komen dat je dat toch weer redelijk snel kan terug. Maar, maar dat alle deskundigen zeggen tegen u dat is niet zo. Het is ook. Op een gegeven moment vraagt we aan iemand wat is het verschil tussen gokken en beleggen? En dan zegt hij, er is geen verschil. Ja, vond ik ook wel ontnuchterend. Ja, dat is onhutsend, hè? ja. Als je ziet hoeveel mensen er in die financiële sector uh, werkzaam zijn. En waar zijn ze dan in de en allemaal mee bezig? Ja. En ik, ik, ik vind ook het meest. Uh, uh, want voor voor mij in de film is dat ik jarenlang heb geloofd... dat andere mensen, de specialisten bij Robeco en andere financiële specialisten... dat die het allemaal wel wisten. Ja. Maar die weten het dus ook niet. Ja. En u laat ook een aantal andere slachtoffers, nou ja... mensen aan het woord, in ieder geval die geld verloren hebben. Dat zijn ook allemaal mensen die eigenlijk vrij naïef dachten... dat de deskundigen het wel wisten. Ja, het is ook de hoop of het willen vertrouwen. Ik denk dat het een vrij ingewikkeld psychologisch proces is wat optreedt Als je dus geld aan iemand geeft die zegt, nou, ik ga dat helemaal voor je. Je wil ook dat het gaat lukken. En zeker in het begin, als het, als het, als het als aantoonbaar goed gaat... wat natuurlijk in de tijd dat de bomen de, de hemel ingroeiden ook, ook wel gebeurde... Dat er, dat er grote rendementen gemaakt werden. Alleen, dat, is natuurlijk, dat kan niet voortduren. Nee. Dat, dat weet je rationeel wel, maar als het al zo lang doorgaat... Dat is net als het vertrouwen in de, het axiomen van de huizenmarkt. Vastgoed wordt altijd meer waard. Nou, dat blijkt ook niet zo te zijn. Nee. Die huizenmarkt stort in. Maar dat... laten we ons dus permanent gewoon voor de gek houden? Als gewone, niet-deskundige burgers? Ja, ik denk het wel. En ook... Behalve als we gewoon een sparen toch? Ja, maar zelfs dat, voor mij was het, het, de wereld tussen sparen en beleggen, die was heel groot. Dat waren twee verschillende werelden. Sparen, dat was gewoon zuinig, hè. dat was die school, ik ben zo opgevoed ja. met een spaarbankboekje. En veilig vooral. En beleggen, dat was risico Dat was voor mensen op de beurs. En dat hoorde, daar moet je ook van gestudeerd hebben, mensen met krijtpakken, die, die dat allemaal wisten. Maar het sparen en beleggen blijkt heel erg hetzelfde te zijn. Als je, bij spaart, ja, ja, als je bij ijs heeft spaart wel. Nou, niet alleen dat. Als je, als je merkt dat een bank vijftig keer uh, meer uh, inlegt voor zichzelf... Uh, uitgeeft dan wat ze in, in kas hebben om, om, mee, om mee te speculeren... om geld mee te halen... Dan, dan is het vrij logisch als er iets fout gaat met een bank... dat 49 mensen niks terugkrijgen. Dat is ook vrij schokkend. Het andere verhaal is natuurlijk het verhaal van uw zoon. Want uh, de hele film door zit u steeds maar te worstelen met de vraag... hoe vertel ik het hem? Hij is 17. u bent de beheerder van zijn geld. Um, was dat echt zo moeilijk om dat gesprek aan te gaan? Um, ja, <laughs> ja. ja, dat werd het ook. En op een gegeven moment... Uh, kijk, ik wilde die film natuurlijk helemaal niet maken in het begin. Dit, dit, dit hele verhaal begon met een gesprek met mijn producent, Pieter van Huiste in 2009, toen DSB omviel... toen dronken we een biertje met z'n tweeën... en toen zei ik, god, ik weet wel wat die, hoe die mensen zich voelen. Ik had vorig jaar... Uh, had ik een rekening bij ISC, Ja, dat is een ontzettend stom, ik uh, was ook veel geld kwijt... en het heeft een tijd geduurd voordat we wisten of ze terugkwamen. Je zit echt in de zenuwen. Maar ik vertelde hem dat redelijk besmuikt ook van... Uh, nou, en dan is hij iemand die belt de volgende dag op... en dan heeft hij natuurlijk stiekem man met een omroep zitten bellen... van, uh, <lacht> zien jullie daar iets in zitten... En dan zegt hij, nou, jij staat model voor een hele hoop Nederlanders. Volgens mij zit daar een film in. Mm -hmm. En zeker toen ik hem ook vertelde over een latere fase... hoe dat met mijn zoon gegaan was... En toen had hij iets van, uh, ja, dat moet je, moet je, daar moet je een film over nee, maken. Maar toen jij... begon u met die film, maar u zei niet tegen uw zoon... ik maak een film over het geld van jou en van mij, wat ik verloren heb. Nee, omdat de film ook heel lang voor mij daar niet over ging. Ik wilde gewoon een film maken over de crisis. Mm -hmm. Met al die mechanismes, hè, de goudstandaard, alle, alle, alle dingen die, die daarmee te maken hebben. En ik zelf zou die film uh, beginnen. Ik, ik ken het mechanisme heel goed dat je vanuit je eigen fascinatie een film maakt. Ik heb hiervoor een film gemaakt van Tanja Nijmeijer. En dan begin je ook met een verhaal van... God, dat is een meisje. En dan gebruik je eigenlijk je eigen fascinatie... Ja. om uh, uh, te verwoorden wat de rest van Nederland ook dacht. Van wat bezielde die meid. Dus ik dacht, je kijkt een film aan en dan, dan loopt die wel. Maar gaandeweg ging ik zelf een steeds belangrijke rol ja. spelen. En werd het ook vrij onontkoombaar dat ik... Um, mijn zoon moest gaan vertellen wat er mis was... Het is natuurlijk ook les 1 scenario schrijven. Hollywood, je legt aan het begin van de film een bom op tafel. En iedereen weet dat dat in die film uh, opgelost moet worden. He. En ik ben maker genoeg om te weten dat die constructie... en Pieter wist het al veel eerder... dat die constructie vrij onontkoombaar was... en dat het gewoon ook de beste constructie voor de film was als vertelling. Zoals even luisteren naar uw zoon... die het toen inmiddels wel wist? Dat het een fragment uit de jakhalse. Hij zei, het grootste gedeelte wordt waarschijnlijk niet eens gebruikt... en toen de film dus al bijna klaar was... Toen ben ik er dus achter gekomen dat ik eigenlijk een groot deel van de film ook was. Maar ben je daar ook kwaad over dan dat hij geld voor jou heeft is? Nou ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, ik heb het geld op het moment nog niet nodig, gelukkig. Nou uh, ja, wie weet je het? Ja. ja, oké. Dat had je gewoon kunnen vertellen. Hè. Het is natuurlijk vervelend, maar geld uh, is niet alles. Wat een ontzettend verstandige jongen. Ja, nee, nee, hij is ontzettend nuchter wat ja. dat betreft. Nou ja, we spreken elkaar nadenken als hij straks 23 is. Want dat geld, dat staat vast. Dat heeft mijn moeder bepaald dat hij dat pas mag hebben als hij 23 ah ja. is. Oké, okay. misschien dat hij dan misschien wat minder mild is? Of? Nou, ik heb nog altijd de hoop uh, dat, ik iets, dat ik er een groot deel weer terugkom. Uh, ah nee, uh, weet uh, dat niet. De opbrengst ja. van, de van, ja. van deze film kan misschien ja. nou uw goud of zilver. Vanavond op Nederland 2 om uh, 5 voor half negen uitgezonden door de icon. Ik wil mijn geld terug. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag staat Onno Kostas. Onno, goeiemiddag. Goeiemiddag. We zijn benieuwd naar je gedicht. Daar komt-ie. <coughs> dus, ijdelheid of spruitjes is interessant, hoor. Wat drijft een mens? Of beter, waardoor wordt een mens gedreven? Wat drijft een mens het glazen huis in? Wat voegt het toe? Alles te bestellen wat lekker is en dan richting bottleneck aan het ego alles. Daar zit je dan diep in je vochtbalans, je maagdarmvulling. Daar schiet je dan met je precies omschreven waansysteem, je literatuurprofiel. Wie doorslaat voldoet aan een omschrijving. Maar niet alleen wie doorslaat plaatst zich in het glazen huis der ijdelheid. Vergeefs werd dit gesprek gevoerd, vergeefs, want volgend jaar zit u hier weer. IJdelheid, alles is ijdelheid. Het glas, de krijtpakken, het trendvlees en de ijsberg. De tatami, de request, de film die erin zat. De voice die de forensisch psychiater in zijn homicide-suicide-analyse zonder pardon onderbreekt. En quailt over Soul Sister en Tonight. Er werd hier instemmend geknikt, Onno. Wat zeg je? Er werd hier instemmend geknikt. Oh, dank je. Jij ook bedankt voor het maken van dit gedicht. We zetten hem op onze website. Dit is de dag Nu En dit is de dag zit erop. Hartelijk dank aan de gasten Leo de Boer en Annika Ammerlaan. Op eerste kerstdag staat uh, Dit is de Dag in het teken van engelen. Heeft u wel eens een engel gezien? Dan willen we graag uw verhaal horen. Wilt u dat met ons delen? Ga dan naar eo.nl slash ditisdedag of mail naar ditistedag@eo.nl. Zometeen na half vier, via VPRO met Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Dag Elspeth, goedemiddag. Marie-Thérèse Terhaar is mijn gast, jullie kennen haar, Ze is ook wel bij jullie in het programma geweest. Rusland ze woont voor een deel in Rusland. En ik ga met haar praten over de toenemende repressie onder president Poetin. Elke protestbeweging in Rusland wordt met mannenmacht de kop ingedrukt... oppositieleiders worden gearresteerd... en buitenlandse organisaties die werken in Moskou zijn verdacht. En als je contact met hen hebt, kan je dat duur komen te staan. Poetin zegt wel steeds dat hij de democratie aanhangt... maar de dagelijkse praktijk lijkt er toch anders uit te zien. En bioloogschrijver Midas Dekkers analyseert... de ongekend felle emoties in het land... bij het overlijden van de bultrug Johannes. Nu eerst het nieuws, Lieselot Thomassen. Radio 1...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 Awb Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen bij Knoopend de vanmiddag op de A16 Breda richting Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd namelijk tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend de staat op alle rijstroken 3 kilometer file. De A20 uh, die kan niet bereikt worden richting Gouda, wel richting Hoek van Holland. Er staat 4 uh, kilometer file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse Polder en Knoopend de En bij Rotterdam Prins Alexander is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Een groep rechters komt in een vurig pamflet in opstand... tegen de grote werkdruk die ten koste gaat van de kwaliteit van de rechtspraak. En welke sanctie staat illegale te wachten nu het kabinet illegaliteit echt wettelijk strafbaar stelt? Daarover gaat het na vier uur in ons panel Schuld en Boete. En ik ga praten met Ruslandkenner Marie-Therese Terhaar over de toenemende repressie onder president Poetin. De oppositie wordt hardhandig de kop ingedrukt en contacten met buitenlandse organisaties zijn al snel verdacht en kunnen je duur komen te staan. Tot half vijf is dit Villa VPRO. En uw reacties zijn als altijd welkom via onze site. Villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Vermoord door een onbekwame overheid. De mensen die hem dood wilden hebben, hebben gewonnen woedende tweets, dreigtelefoontjes en een stille tocht in Den Helder. Zie hier wat voor ongekende emoties de betreurenswaardige dood... van de bultrug Johannes in het land losmaakt. Midas Dekkers, schrijver-bioloog. Goedemiddag. Hallo. Waar komt die massale dierenliefde ineens vandaan... en dus ook ineens die volkswoede? N nou, het is niet zozeer dierenliefde als het wel mensenhaat, <laughs> vrees ik. Uh, je ziet het wel vaker. Het, uh, het, het is, bijna elk jaar is het wel raak. We hebben... In de tijd die uh, domino-mus gehad. Die werd doodgeschoten omdat hij een uh, domino-omvalwedstrijd in de weg zou staan. Ja. En er waren van die paarden die ze op een uh, zandplaat hadden achtergelaten. En nu is het uh, die walvis. Wat er aan de hand is, is denk ik een kwestie van uh, schuldgevoel. Ik denk dat uh, uh, mensen... De mensheid in het algemeen heeft zo'n schuld... ten opzichte van de dierheid, van alles wat we ze aandoen... met de bio-industrie en bondjassen en God nog weten wat allemaal... dat de mensen zich schuldig gaan voelen. En er is geen akeliger gevoel, denk ik, dan schuldgevoel. dat is een ondraaglijke last. En wat doen mensen altijd als ze schuldgevoel hebben... en ze kunnen het niet meer langer dragen? Dan geven ze de schuld aan een ander. Ja. Dus eens in de zoveel tijd, dan is er een of andere sukkel die een mus doodschiet of uh, die onhandig omgaat met een aangespoelde uh, walvis. En dan wordt eigenlijk al die schuld die wij eigenlijk zelf hebben ten opzichte van de beesten... die projecteren we dan op, uh, op, op die sukkel. En is dat ook heel erg mens eigen? Om dus wat, u, wat u beschrijft is, in, is eigenlijk een soort aflaat... waar, waar de katholieke uh, ja. mensen onder ons alles van weten. Ja, en de joden die hadden, die hadden de zondebok. Uh, ja. Het is ja. een oud systeem. Het is een soort kwijtschelding van, van je schuld, van je zonde. Maar u zegt, en da, dat doen we... omdat we ons eigenlijk het hele jaar schuldig voelen... als we een biefstukje eten en we weten of een enge plofkip... en uh, we weten dat we daar eigenlijk tegen in opstand moeten komen... Maar dat dat kost ons eigenlijk te veel moeite. Dat gaat ons te ver. Dus één bult terug is wat makkelijker. Ja, je hebt het, het woord eigenlijk al een paar keer gebruikt. Uh, daar gaat het natuurlijk om. Uh, eigenlijk vind je dat je dat allemaal niet moet doen. Eigenlijk vind je dat je er tegen moet protesteren. Maar eigenlijk doen we het lekker uh, stiekem toch. En dan, uh, nou ja, eens, eens in het jaar of zo... dan doet zo'n uitbarsting als deze doet zich voor. En dan uh, be be begint iedereen opeens als een, als een, als een gek te schelden. En uh, dan is het er weer uitgegooid. En dan kunnen we weer rustig door. En het is ook heel handig dat het heel vaak uh, voor kort voor de kerstmers uh, plaatsvindt. Dan kunnen we met een geheel rein geweten... Kunnen we, uh, Aan de kerstdienst. Doen. En, ja, precies. ja, precies. En uh, dus eigenlijk mogen deze mensen, deze Johannes, heel erg dankbaar zijn... dat hij op dit moment de weg kwijtraakte kwijt en aanspoelde daar op, op de razende bol. Uh, als we dat nog even, de, deze analyse lijkt mij helder. Als ik u nu vraag, vond u het... een wel een, een, een zinvolle operatie om überhaupt te proberen. Deze beeld terug nog te hebben. Ja, ja, het is het uh, eeuwige liedje. Je, je moet je niet overal mee bemoeien. Hè? Uh, stel zelf maar: de poes komt thuis met een uh, vogeltje in zijn bek. Er zijn twee mogelijkheden. Uh, of je bent zo dom om dat vogeltje uit de bek van de poes te halen. En dan zit je opeens met een half dood vogeltje. Wat moet je daar nou mee? In, in, in de vuilnisbak gooien, uh, kop afhakken. Hoe ging dat ook alweer? Uh, de, de poes uh, vermanen, toespreken. Je hebt jezelf lelijk in een nesten gewerkt. Je kunt natuurlijk ook denken van nou, ja, dit is een kwestie tussen poezen en muizen. Dat is een natuurkwestie. Daar moet ik me gewoon niet mee bemoeien. Ja. En uh, nou ja, in dit geval hadden we dat dus duidelijk. Nou, of we hadden er met onze fikken vanaf moeten blijven. Dat lijkt me geen. Uh, uh, dat lijkt me een juiste beslissing. Ja. Uh, of als je, je er dan toch mee bemoeit, omdat het toevallig uh, dat beest bij jou op de stoep uh, zo'n beetje is aangeland, dan moet je het ook goed aanpakken. En, en wat heb... is goed aanpakken in dit geval dan? Nou, eerst hebben ze. Uh, het is in ieder geval niet gelukt om hem weer uh, vlot uh, te krijgen. Nee. Uh, maar daar hebben ze natuurlijk wel eerst een hele tijd om dat beest heen lopen te hannen. Daar werd het beest er ook niet gelukkiger van. En waar ik uh, toch wel mijn bedenkingen bij heb, is dat er. Uh, Mensen komen om de deze dood te spuiten. En dat dat niet lukt, waardoor het uh, uh, nog een keertje gerekt wordt. Dat, ik, ik, ik begrijp dat niet, want normaal is de kwestie met uh, het um, injecteren van beesten... nou juist dat ze niet te weinig en ook niet te veel mogen hebben, want dan gaan ze dood. Maar nu moest hij juist dood. Nou, uh, ik uh, gun die mensen een baantje uh, bij de ter dood veroordeelde in Amerika. Ik me euthanasie hebben aangevraagd bij de dokter en er komt iemand met komt een spuit. Dat lukt niet. Uh, nee. Wat vindt u van, ten tenslotte van, van de vraag om uh, een protocol voor een volgende keer? En als dat er dan al zou moeten komen, wat zou daar dan volgens u in moeten staan? Nou, eigenlijk heeft u het gezegd: hè? of niks doen of, of het goed doen? Uh, ja, eerst, eerst kijken hoe de situatie is. En, en inschatten of je, of je echt daadwerkelijk wat kan doen en zo niet. Dan is het jammer, dan moeten wij uh, Gods water maar over Gods dolfijn en Gods walvis laten uh, uh, stromen. Goed. Dit is een, een, een heldere mening. Midas Dekkers, hartelijk bedankt. Tijd nu voor één minuut met nog één week het thema dromen. Ja, ik was vaak weg van huis. Mijn moeder wilde dat ik per se thuis moest blijven. Op het erf blijven. Maar nee, andere dingen trokken. Met je vrienden, samen, weg. Liefst zo ver mogelijk. In de Saramaka-kanaal gaan zwemmen bijvoorbeeld... Je kon heel snel zwemmen. Ja. Dan kom je weer thuis aan. Een beetje bang, langs het huis lopen. Want je weet wat je dan te wachten staat. Je weet dat ma boos is. Met die wampansbokken. Dat wil zeggen, ik geef je een behoorlijk... Pak ja, op je bel. We konden het niet nalaten, want wat blijf je nou de hele dag in, in, in een aantal vierkante meter doen, terwijl de wijde wereld op je wacht? 1 minuut, gemaakt door Bente Hamel en Rogeria Burgers. En alle minuten vindt u op vpro.nl slash 1 minuut. Tijd dan voor aflevering 9 van Geluid loopt. Een satirisch radioverhaal over de perikelen... op de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. Vandaag wordt er weer eens op gehamerd... dat de redactie op zoek moet gaan naar nieuw talent. Geluid loopt.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 Verantwoordelijk voor de reportages. Is er nog iets gedaan met mijn BBC-idee? Seizoen 2, aflevering 9. Hype. Nee, ik, ik vind het goor als ik het allemaal dat naar dat kan nemen. Jongens, was met soja. Jongens. Soja met rituals, met soja. jongens. Zijn er nog ideeën voor de laatste uitzending van het jaar? Ik heb nog wel een ideetje. Oh, is ja. het weer zo'n ideetje van Ideas in Sound, Henk? Ideas in Sound? Ja, Henk heeft een mediabedrijf opgericht oh, toen je er niet was. een mediabedrijf, Henk! Ja. Ideas in Sound. Dat zijn nog steeds Mickey Vermaas en Henk Groeshof. Hm, uh, Mickey en ik, inderdaad. Nog geen extra mensen aangenomen, Henk? Nee, nog niet. Al denk ik er wel aan een stagiaire te nemen. Dat heet oh. fantaseren, Henk. Het heeft niks met werk te maken. Nou. Henk, wat is er bij de afdeling formatontwikkeling deze week uitgerold? Uh, er is niet echt een afdeling, Lisbeth. Oh. oh, nee, Henk. Wat gek. Koffie? Ja, lekker, Bram. Maar doe maar even stilletjes aan. Want Ideas in Sound gaat zo meteen een idee pitchen. En dat laten ze doen door Henk Groesof. Die is namelijk van de afdeling Format. Uh, dat is ook toevallig. Want zo heet Henk toch ook? Ja! Henk, wat is je idee? Wacht, ik pak er even een briefje bij. Het geluid van 2012 is een reeks inventieve geluidscolumns... waarin muziek en nieuwsfeiten worden samengebald in 30 keer 30 <laughs> Sa seconden. Samengebald, samengebald. En ballen. wat moeten wij ons daarbij voorstellen, Henk? Um, nou, ik heb toevallig een proefmix gemaakt, dus die zou ik kunnen laten horen. Oké, okay, nou, vanmiddag half vijf, Studio 2.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 Justin Bieber. Nee, dat is Oscar Wilde. Is natuurlijk ontzettend ik. moeilijk, en Hype. Nou, ik heb er nu zelf één gevonden. Een beginnende rapper. Ach, hip-hop. De blokpaardjes uit de jaren zeventig. Met disc jockey Cool Herc en Grand Wizard Theodore. Uitvinden van de scratch. Uh, en later Public Enemy met Fuck the Police. Heerlijke tijd. Uh, hoewel, ik houd toch zelf meer van klassiek. Bram. Erik Bosgraaf, zoals die man op zijn blokfluit kan spelen. Bram. Ach, soms lijkt het wel of er dertig gaatjes in zitten. Bram, Bram, Liesbeth, Bram. Liesbeth, dat was een jonge rapper. Ja, nou, mijn neefje is er gek van, zingt alles mee, iedereen bij hem in de klas ook. Ik heb hem al gegoogeld, nog niks te vinden. Nou, erachteraan Lisbeth. Doe ik! En vanmiddag Studio 2, hè, met Henk. Oké, okay, nou, en wij dachten dus bij Focus... het wordt wel eens tijd dat Nederland kennis maakt met Gert Pardoes. Nee, Gert ja, Pardoes. Sorry? Gert ja, Pardoes. Ben jij al eens gehyped? Oké, jongens. Henk. Ja, Lisbeth. Ik heb dus Pro Tools 10 gekocht... Dat is effit, maar dan alleen voor geluid, omdat ik eerst veel met video deed. Ach ja, video. Waar waren de omroepcursussen op, Henk? Op beeldgebied kon ik heel weinig bijleren. En omdat ik nou met ideas en sound puur op geluid zit, zoek ik het meer in audio. Audio. Audio, <laughs> audio is toch eigenlijk geluid, Henk? <laughs> Movies audio. for the ears. Nou, wat ja. zien wij hier, Henk? Nou, dit zijn dus verschillende tracks met geluid. Hierboven zit muziek. Dit is gewoon geluid. En dat groene spoor, dat is later ingesproken. Oké, okay, let's go! Daar is de, ja, de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! Hij heeft geplikt. Drie vluchtelementen op rij. Wop, wop, wop. Epke Zonderland. Wop, wop, wop. Epke Zonderland. Hij heeft zoveel omwinding gebracht hier. En hij krijgt van veelal een staande ovatie. Epke Zonderland heeft het beste gepresteerd wat hij kon. De man uit Lemmer. Epke zonder land. Dat ben ik zelf. Ideas in Sound. En dat is Mickey. Nou. Nou, Henk, daar heb je heel veel tijd in zitten, denk ik. Ja, reken maar. Het is echt iets heel anders. Echt anders, hè? Henk, heel anders. Liesbeth. Um, Dat voorstel van Ideas in Sound om er 30 te maken, gaat dat echt. nog lukken, denk je? Oeh, dat wordt moeilijk. Nou, zullen we dan even kijken of we dit idee volgend jaar kunnen oppakken? Ja, dat is misschien een goed idee, Henk. Oké. Okay. Gewoon volgend jaar. Oké, okay, let's call it a day. Uh, Lisbeth, even over die facturering van de pitch. Zou ik dat misschien via Ideas in Sound kunnen laten lopen? Mm -hmm. Tot zover voor vandaag. En wilt u deze serie als podcast beluisteren... kijk dan even voor een link op onze website, vilavpro.nl Of zoek op Geluid Loopt in de iTunes Store voor een gratis abonnement. En morgen is er natuurlijk weer een aflevering van Geluid Loopt. Er waait ineens weer een koude wind tussen Moskou en Washington. De inmenging van Amerikaanse en andere westerse organisaties... in Russische aangelegenheden leidt tot woedeuitbarstingen in het Kremlin. President Poetin zit daar overigens steviger in het zadel dan ooit. Hij drukt de oppositie de kop in... en stelt de belangen van mensenrechtenorganisaties aan de kaak. Rusland-deskundige marie therese ter Haar woont de helft van het jaar in Moskou... is nu in Nederland en hier in de studio. Hartelijk welkom... Dag. Wat ik zeg hè, in, de, in de inleiding. Uh, Poetin drukt de oppositie succesvol de kop in. En is bang voor inmenging van buiten. Dat is wat wij hier lezen. Dat is wat we ook zien op de verschillende zenders. En u ontkent dat ook niet. Maar u zegt het is niet het hele verhaal. U vindt toch de berichtgeving enigszins ongenuanceerd. Ja. Leg eens uit waarom. Wat missen wij? Uh, ik denk sowieso de hele achtergrond. Uh, van het verschil tussen het Westen en Rusland. We hebben natuurlijk veel jaren Koude Oorlog gehad. Maar het meest cruciaal voel ik wel. dat is dat we een deel missen uit de jaren negentig. Dus zeg maar na de val van de muur. Uh, stortte ook het communisme in Rusland in. En daarmee was het dus een vrije nieuwe staat van Jeltsin. En fantastisch. Ik dacht, ik, ja, ik hoop zelf ook dat het uh, goed zou gaan. Ja, ik krijg ineens een piep in mijn oor. Oh. Dat slaat over. Sorry. Um, uh, ja, Ja, ja. Even, dat was even raar. Um, maar uh, ik denk dat we in het Westen niet voldoende hebben begrepen. En dat is toch cruciaal om het huidige Rusland wel te voelen. Ook mm, met ja, de verharding uh, uh, van de regering. Maar in de jaren 90 is er zoveel vrijheid ontstaan op ieder gebied. Dus... Um, vrijheid in de media, vrijheid voor de businessmensen. Uh, en dat liep eigenlijk de spuigaten uit. Het want is was... te snel gegaan. Zeg Het dus. is gewoon veel te snel gegaan, absoluut. En daarbij zijn natuurlijk vele Russen uh, in de armoede gekomen. Er waren geen lonen meer uitbetaald, geen pensioenen. Uh, alles was ontwricht excessen van het kapitalisme sloegen toe. En dat was natuurlijk een toplaag die extreem rijk was. Hoe het ook zij, dat is een, een periode uh, die is in maar Rusland Maar heeft u echt het idee dat hier in het Westen... die jaren negentig aan hen voorbij zijn gegaan? Dat, je mag toch aannemen dat iedereen wel begrijpt... dat een land niet van het een op het andere moment een echte democratie kan worden. En ja. dat natuurlijk die tijd gegeven en gegund moet worden. Maar ik heb het idee dat het Westen er behoorlijk bovenop heeft gezeten. Alles wat zich daar afspeelde, ook in de tijd van Jeltsin. Oh, nou Niet. fijn. Nou, voor, voor mij voelt het dan alsof u een van de uitzonderingen bent. Ongetwijfeld genoeg <tus> kritische lezers. Maar uh, ja, ik denk gewoon dat wij te veel geassocieerd hebben... met democratie en vrijheid. Mm -hmm. ja. Dan komt het vanzelf wel goed... En laten we niet vergeten ook, uh, wij leefden in de meest glorieuze jaren. Hè? Economie was goed. Um, ja, ik denk dat we dachten dat ons systeem het, het beste was in de wereld. Want wat, wat ergert nu Poetin en, en, en de Russen, in het bijzonder natuurlijk het Kremlin, Poetin, zo aan de houding en de politiek van het Westen, zo dat hij, dat hij echt af en toe met het stoom uit de oren rondloopt in dat Kremlin over wat er nu weer gedaan wordt ten opzichte van hen? Mm -hmm. Vooral van de Amerikaanse kant. Hè. Er is nu een soort koud oorlogje inderdaad ontstaan... over een handelswet die in Amerika is aangenomen... waarbij ja. Russen die mensenrechten schenden uh, uh, uh, geen visum krijgen. Omgekeerd gaat Rusland zeggen, dan doen wij dat ook. Dus er is een nare sfeer. Maar wat maakt nou toch zo dat Poetin zich daar zo aan ergert? Um... Nou, ook dat met die jaren negentig is er toch veel inmenging gekomen. En dat kan heel positief zijn: dat je bouwt aan democratie vanuit westerse NGO's. en allerlei andere financiële middelen uit het westen. Maar ja, in, die jaren, uh, of in het jaar 2000. Hoogtepunt van die Wildwesttijd in Rusland. komt er een meneer Poetin aan de macht. en die streeft vooral naar orde en stabiliteit. Eén, zodat die pensioenen worden uitbetaald. Twee, om die hele grote oligarchen aan te pakken. die rondom Yeltsin de macht hadden. Um, drie, hij wil uh, veiligheid in het land. en daar was Rusland ongelooflijk hard aan toe. Dus tot. 2008 kan ik echt wel zeggen dat het grote deel van de Russen, jong, oud, uit welke bevolkingslaag dan mm -hmm. ook, dat die toch tevreden waren over dat beleid. Um, als wij in het Westen uh, denk ik met ergens ogen kijken naar deze Poetin, en begrijp me goed, ik heb zelf niets met deze man die zich een uh, ontbloot bovenlichaam uh, laat zien, maar als wij in het Westen toch tegen deze man aankijken van oeh, van de KGB, en een, uh, met sluwe ogen, mm -hmm. dat, um, ja, ja, met name omdat hij dus Rusland weer op de wereldkaart zette. In tussentijd hadden wij toch zoiets van ja, het is toch mooi om die voormalige Unierepublieken van Rusland om die steun te geven en het democratiseringsproces in te duwen. Dus dat gebeurde bijvoorbeeld bij Georgië, misschien herinnert u zich hen ja, in 2003. Vervolgens komt dus Oekraïne. Daar wilden we ook graag uh, wel met de NGO's democratiseringsproces op gang brengen. Vervolgens in Kirgizië ja, het is en blijft de achtertuin van Rusland. En dat dus niet... de inmenging van het Westen en die NGO's... dat zijn die non gouvernementele organisaties, onafhankelijke ja. organisaties... Ja. die zag Poetin toch als, als, als een soort bedreiging. Uh, ja, en ik denk ook dat het wel uh, deels de bevolking heeft ontwricht... Want om nou, kijk, we kunnen ook dat voorbeeld nemen. Als die mensen daar op die Brandenburger Tor staan. Dus nogmaals onze, onze buurman, hè, mm. de Duitser. En die hopen ook dat het in één jaar mogelijk is om de levensstandaard te hebben als de West-Duitse. Of uh, ja, misschien een nieuwe keuken en een nieuwe Audi. En dan blijkt na een jaar dat het allemaal toch niet zo makkelijk gaat. Ja, dan zie je dat een heleboel mensen. Uh, Excuseer, daarin wil ik de Russen toch wat naïever noemen. En ook de Oost-Duitsers. Die hebben gewoon te veel gehoopt van als wij die westerse steun krijgen. dan komt het bij ons land ook vanzelf goed. Maar zo werkt het dus niet. Hè? Maar oké, okay, dus het de, de democratiseringsproces, dat zal iedereen weten. dat uh -huh. zien we nu natuurlijk ook bij de Arabische lente. waarvan ja. mensen zeggen het gaat niet snel genoeg. dat heeft zijn tijd nodig. Dat is allemaal begrijpelijk. Ja. Maar je kan, het, je kan ook zeggen het wordt ook een beetje gebruikt om toch vrijheid in te perken. Als je nu kijkt naar de laatste weken, nu afgelopen zaterdag ook. Er is sinds de vorige verkiezing, Poetin is weer tot president verkozen... een fikse oppositie, een protestbeweging... Ja. die steeds consequenter door Poetin uh, de kop wordt ingedrukt. Ze worden gearre-, de leiders worden gearresteerd uh, bij Nacht en Ontij, waar ze, waar ze ook zijn. Ze worden beschuldigd van alles en nog wat. Uit uh, uh, rapporten van mensenrechtenorganisaties blijkt... Dat er, dat er werkelijk met de vrijheid van deze mensen nou, op z'n minst gezegd, eh, niet erg netjes wordt omgegaan. Als je dat allemaal maar blijft gooien op... ja, maar ze ontwrichten de samenleving die nog niet toe is aan deze vrijheid... dan kan je lang op een buitengewoon nare manier je gang gaan natuurlijk. Mm -hmm. dat zou ook en dan absoluut... kan je ook niet misschien van de goede bedoelingen van Poetin overtuigd blijven... Nee. als dit zo doorgaat. Mm -hmm. En toch is het allemaal nog uh, ja, te veel van met de westerse pet opgezien. Want... Mm -hmm. um, Oh, ik ben zelf uh, ja, vrijheidsstrijder nummer één. En ik zit er bovenop in Rusland. Maar die mensen die er ook uitgetild worden... Bijvoorbeeld uh, deze Njemtsov. Uh, een, uh, ja, een zeer... Uh, ja, liberale oligarch, toch uit de jaren negentig. Die wordt als oppositieleider gezien. Natuurlijk Oudatsov Nou ja, dat is echt prachtig. Die is heel van het linksgrond. Ja. En je hebt die Alexei Navalny. Dat is ja. een, een, een beroemde blogger, een advocaat. Ja. Die ook uh, keer op keer nu dan weer van fraude en corruptie wordt verdacht. Mm. En de contacten die hij heeft met mensenrechtenorganisaties... worden hem ook nagedragen. Ja. Maar vindt u dat een verdachte figuur? Heeft u dan het idee dat, dat hij oppositie bedrijft... Om dat hij de staat zou willen ontwrichten? Uh, nou ja, kijk, in ieder land heb je gewoon rebellen en anarchisten... en mensen die... Uh... Ik moet er trouwens niet aan denken als... Kijk, Rusland heeft geen alternatief hoe wij ook over deze oppositieleiders denken... Mm -hmm. uh, met ongelooflijk veel mooie ideeën. Bijvoorbeeld deze Navalny. Maar er loopt er ook eentje bij, dat is die Limonov. Nou, die wordt in Nederland uh, toch... Zijn boeken kun je goed lezen. Dat is de leider van de neobolsheviken. Hij heeft dan nu een nieuwe naam. Maar dit zijn mensen, ja, nou... Uh, ik, hoop, ik hoop dat er genoeg over bekend is dat als je dit soort mensen uh, echt allemaal uh, ja, de macht zou geven, dan, dan <lacht> wordt het helemaal niet wat ik Nee, Reson. dat zou kunnen, maar het gaat nog niet eens zozeer om de macht geven, maar in ja. elk geval de vrijheid geven om hun mening te uiten. Ja. Nou, Vergis u daar misschien niet veel in. Gevraagd. Ik heb dus deze zomer ook ongelooflijk uh, staan te kijken... hoeveel protestmarsen er waren. Ik heb me rot gelachen. Ik sta er met de camera bovenop. Ik wil er tussen zijn. Ik wil weten wat die mensen zeggen. Aan de andere kant, Moskou is natuurlijk... De een van de grootste steden ter wereld. En de grootste stad van het land. Dus in dat land van 142 miljoen uh, mensen... wonen er 12 miljoen en nog meer. In officieel, in Moskou. Maar dat... De, land, of de, de stad staat vol met, met auto's, files. Maar ik heb nog nooit zoveel als deze zomer... mijn afspraken gemist. En te laat komen overal. Omdat echt op iedere straathoek wordt er geprotesteerd. Mm -hmm. En de ene groep is neo-bolsheviken. En de andere groep zijn die anarchisten. En weer een andere groep is mooi tegen de WTO. Dus de uh, Wereldhandelsorganisatie. Wereldhandelsorganisatie. Mm -hmm. Dus prachtig. Er zijn echt heel veel mogelijkheden om wel te protesteren. En ook dit weekend was Soft Udalt, dus op het plein. In het Lubyanka-plein. Daar waren overigens iets van 2000 mensen. Ze mochten dus... niet demonstreren, dus ze zijn gaan wandelen. Hè? Rustig gaan <laughs> wandelen, hebben ze het zelf genoemd. En de bloemen neergelegd. En het is no. met een sisser afgelopen. Er ja. waren wel wat arrestaties, ja. maar iedereen is ook meteen weer vrijgelaten. Ja. Hm. En onderschat Russen zelf ook niet. Hè? Maar de Russen... Het hm. zit niet, niet echt in hun karakter. Ze, weten, ze zijn heel bang... Voor nog een, een, uh, ja, ook een revolutie. Wat ze. Arabische wereld wordt veel over gediscussieerd. Ze hebben zelf vaak genoeg met revoluties te maken gehad. Ze hebben het voor het eerst in de geschiedenis. Even, even globaal hebben ze het beter gekregen dan ooit. Mm -hmm. Die rust kan nu naar de IKEA, die kan nu uh, uitgaan. En natuurlijk hou ik van die democratische ontwikkelingen. Maar als ik bijvoorbeeld zeg van... joh, nu hebben jullie je nieuwe auto, je nieuwe huis, je Dacia laten verbouwen. Ga je nu ook proberen te verdiepen in politiek. Ja, vrouwenbewegingen, studenten. Overal vraag ik dat. Maar onderschat daarin de rust nog niet. Wat wij 800 jaar hebben geleerd, die democratische ontwikkelingen. Nee, dat, dat kan ik geloven. En dat, dat is dat, je, nogmaals, je kan ook niet verwachten dat dat nee. uh, over één nacht gebeurt. Maar mm -hmm. het, het is toch wat anders dat de mensen die dat dan wel die wel politiek geïnteresseerd zijn ja. en wel hun mening willen uiten... Ja. dat die, althans een aantal van hen, dat toch moeilijk gemaakt wordt. En ja, dat, dat, dat is wat we hier zien. En daar schrik je dan toch van. Ja. Dat je toch denkt, de repressie slaat, en, en, slaat toe. Ja, maar, maar u zegt dat enigszins. Uh, ja, ik denk echt... Uh, natuurlijk absoluut hoop ik, hoop ik, hoop ik dat deze boete niet uh, in die uh, ja, zich gaat verharden. Nou, en daarom vind ik het ook niet echt fout dat er een uh, Medvedev uh, naast staat. Ook al heeft die die man wat gematigder is. Ja, absoluut, een liberaal. En dat krijgen we ook te weinig in het uh, Nederlandse nieuws. Er zijn echt veel mensen in de regering. De minister van media, de minister ook van uh, uh, de binnenlandse zaken. Corruptie, echt. Wij denken wel dat er niets aan gebeurt, of te weinig. Gebeurt. En ik ben er ook voor nog harder optreden. Maar het, het, het, het, er gebeurt ook wel wat. U bent bezig met het. Uh, u bent steeds vaker weer in Nederland. Want u bent bezig met het opzetten van een academie. Die heeft u al in, in, in Rusland. Oost-Europa Academie. Om juist over dit soort kanten van Rusland wat meer begrip te kweken. En dan bent ja. u ook bezig dus om dat hier in Nederland op te zetten. Ja. Waar de mensen anders dan wat ze alleen maar uit de pers of via de televisie te horen krijgen. Ja, ook iets, ook, meer, uh, van kanten, iets ja. meer van twee kanten te horen krijgen. Goed. Ik wil u hartelijk bedanken, Marie, Therese. Uh, ter Haar, Rusland-deskundige... en bezig dus met het opzetten van een meer begrip Rusland-academie. Laten we het zo noemen. Ja. Oké, okay, dank u wel. Zometeen is Villa VPRO bij u terug met ons panel Schuld en Boete... en met Cultuur. Collega Veninga was bij de première van het theaterstuk Bouta. Luisteren dus. We zijn zo terug. Bekervoetbal op Radio 1. Woensdag om 8 uur in de achtste finales. Nak Herakles. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen maakt. Go en dig als Peck Swart. Daar komt dan toch nog de beslissing. Schiet binnen. Pietesse Ado. Gaat er lukt. en schuift de bal naar voren. En om kwart voor 9, Heerenveen Feyenoord. Oh, die is die kwijt. Korte hoek voorzet. Bekervoetbal in LOS langs de lijn. Woensdag om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.